Het weer vanochtend overwegend bewolkt. In de loop van de dag in het zuidwesten kans op zon wordt 8 tot 14 graden. Vanavond kans op regen. Morgenochtend zwaar bewolkt. Dan mogelijk smiddags wat regen. Dit, was... dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tot zover de verkeersinformatie.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 We leveren het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfm.nl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 They cope. I see myself in the pistol smoke. <laughs> Fool, I'm the kind of cheater that little homies wanna be. Like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been most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 Ritme van Sanford.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 Alsof, Jeruzalem alle venters had een eigen Aria.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 Tussen het geraten van de machines doen.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 Als Jeruzalem, Hilfer, zijn vriend, stond nog niet. Maar Riedelan, zijn eigen stem.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 So it's Suck